met het NOS Journaal. Boeren zijn best bereid rekening te houden met de natuur... maar daar moet dan wel een financiële vergoeding tegenover staan. Blijkt uit onderzoek van de Vrije Universiteit... en het Planbureau voor de Leefomgeving onder duizend boeren. Bij zogenoemde natuurinclusieve landbouw... wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van natuurlijke processen... en de bedrijfsvoering wordt zo goed mogelijk afgestemd... op de omringende natuur. Het kabinet wil dat stimuleren. De onderzoekers pleiten voor slimme financiële prikkels... om meer boeren mee te krijgen. Het aantal doden door het coronavirus in China is gestegen tot 2663. Gisteren zijn er 71 nieuwe sterfgevallen geregistreerd. En dat is het laagste aantal doden op één dag in meer dan een maand tijd. In Japan is een vierde passagier van het cruiseschip Diamond Princess overleden... aan de gevolgen van het virus. Volgens lokale media gaat het om iemand van in de tachtig. En het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor Noord-Italië aangepast. Het advies luidt om niet te reizen naar de gemeente waar het virus is aangetroffen en voorzichtig te zijn in vrijwel heel Noord-Italië en in Rome en omgeving. Het dodentaal in Italië door het coronavirus is inmiddels opgelopen naar zeven. In China is een boekverkoper uit Hongkong die in 2015 spoorloos verdween... tot tien jaar cel veroordeeld. De Chinese autoriteiten beschuldigen de man Minhai, van het verschaffen van gevoelige informatie aan het buitenland. In een verklaring staat dat de boekverkoper, die de Zweedse nationaliteit heeft... schuld heeft bekend en niet in beroep gaat... Kui Min Hai runde in Hongkong een uitgeverij die politiek gevoelige boeken uitgaf. Hij verdween toen hij in zijn vakantiehuis in Thailand zat... en verscheen een paar maanden daarna plotseling op de Chinese staatstelevisie. De zaak zorgde voor veel frictie tussen Zweden en China. Het weer, vrij veel bewolkingen, vooral vanmiddag en vanavond gaat het regenen. Bij een stevige Zuidwestenwind worden de graad of acht. Morgen kans op winterse neerslag en het is met een graad of vijf ook wat kouder dan. Dit was het NOS-journaal. ZFM. De van de ANWB. Op de A7 hoorn richting Zaanstad tussen afrit Averhoorn en Purmerend. 8 kilometer file. 10 minuten vertraging nog op de A9 Alkmaar richting Amsterveen bij Knobbet Velsen. De weg is weer vrij. Op de A22 Beverwijk richting Velsen. Bijna 10 minuten vertraging tussen Knobbet Beverwijk en afrit IJmuiden. Op de N201 Hilversum uit Hoorn bij de A2 10 minuten vertraging net als op de N203. Alkmaar richting Amsterdam bij Krommenie.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 Goedemorgen, dames. Goedemorgen, heren. Het zonnetje is reeds op. Zfm. 24 uur per dag staan wij hier voor jullie klaar. Met de allerleukste en de allernieuwste en de allerfijnste. Muziek en nieuws, cultuur, evenementen, gemeenten, nieuws, politiek, sport. Welzijn en weer en verkeer natuurlijk. Want het wordt een beetje een natte dag. Het is nu nog heerlijk droog... Met echt geen problemen. Het zonnetje komt hier naar binnen in de studio. Uh, aan de Tolweg. En uh, ja, dat is, uh, dat is zo. Vijf over acht hier bij uh, ZFM. En hoe is het ermee? Het is de, uh, 25 februari. De 56 e dag van het jaar in de Gregoriaanse kalender, dames en heren. En hierna volgen er nog uh, 309. Tot aan, uh, tot aan het eind van het jaar. Ja, ja, ja. Ja, zo werkt dat. En uh, ja, dat is fijne info natuurlijk. En natuurlijk lekkere muziek hier bij ZFM. Jualipa. Wel eens van gehoord? Nou, dan heb je er niet van gehoord. Met uh, Physical. Dames en heren. We Don't you you Alipa, dames en heren. Bij ZFM met Let's Get Physical. Oftewel, laten we eens lekker aan elkaar zitten. Goed plan, goed plan. Kan alleen maar uh, leuke dingen uh, opleveren. Meestal, als je het leuk doet... niet slaan, hè? Niet slaan. Nee, nee, nee, nee, nee. Hé hey, jongens, nog uh, 19 dagen... de begin de Grand Prix van Melbourne. En nog 68 dagen... dan zitten we in het Zandvoortse... Uh, met de Grand Prix... Oh, spanning en cessatie. Spanning and cessation. Heer on ZFM. The Sound of Sanford. 24 hours a day. <laughs> Here's the Little River Band. En straks komt mijn goede vriend, mijn gabber. En hij komt al binnen. Dames en heren, Frank Paardenkoper. Hij doet mee. Hij schuift aan. de en Oli. Goedemorgen Frank. Ja, dames en heren, de uh, Little River Band hier bij ZFM. En tegenover mij, dat zeg ik, uh, ZFM, goedemorgen. Frank, goedemorgen. Goedemorgen. Hey. Wacht even, ik zet je even erbij. Dat is misschien wel lekker. Ja, ja, ja, ja hier, zo ben top. je er weer. Goedemorgen. goedemorgen. Nou, uh, we gaan vanochtend uh, kijken wat het, uh, wat het nieuws ons gebracht heeft vandaag. En deze week... En, uh, nou, vertel eens even wat. Ja, het staat toch uh, wel in een uh, goed teken van de... Is dat goed? In het teken van de, het coronavirus... wat hem steeds meer deze kant op uh, ja, lijkt te gaan komen. Ja, dat ziet er niet best uit, hè? Italië al, uh, ja. Ze ja. uh, weten niet precies uh, waar dan de brandhaard daar ineens uh, vandaan komt. Ja, nou ja, het zal wel... Uh, maar uh, ja, dus het is een kwestie van tijd... dat dat wellicht, het uh, is dus niet te hopen, ook hier opduikt. Ja. En, uh, nou ja, het, is, het, het, het staat ook in de krant uh, dat het uh, zorgelijk is... Nou, dat is het zeker, ja. Dus. Uh, we te... zijn natuurlijk boven de 65, hè? Hey? Frank, wij moeten uitkijken, wij joh. Wij moeten uitkijken, joh. Pot voor drie dus uh, niemand een hand geven. Niemand een hand geven, niemand. Op, nee. En niemand zoen ook. Niemand zoen ook, nee, nee, dat nee, nee, nee, nee. nee, Dat doen we sowieso niet. Hé, hey, maar uh, ja, dat. Uh, dat, uh, dat is dat je, dat je nog. Uh, ja. Nou ja, wees blij dat je niet in Amsterdam woont. Nou ja, dat ben ik sowieso. Dat heeft niks met het coronavirus te maken. Nee, met andere dingen. Het kan altijd erger, wil ik maar zeggen. Het kan altijd erger, Frank. Ja. Maar het is. Uh, ja, in, in, in Italië is het. Ja, dat komt natuurlijk ook hierheen. Daar kan je op wachten. Ja, dat is een kwestie ja. van tijd. Ja, dat is een kwestie maar van goed, tijd. Het is ook. Uh, de, de, de dames en heren onderzoekers zijn natuurlijk volgast bezig om te kijken of er een uh, virus voor is. Ja. Het wordt nu of, ontworpen. Of het een vijf. Of Ja, een je vijf. weet het niet. Ja. He? Het kan allemaal. En uh, ja, dat is, uh, dat is toch wel een heel. Uh, een... Maar goed, er is dus vooralsnog geen negatief reisadvies, behalve dan voor dat deel van Italië waar het coronavirus nu is opgedoken. Ja, en het is wel een redelijke lockdown, hè? Ze hebben gewoon alles afgesloten. Ja, ja, ja. Het is uh, wel apart, moet ik zeggen. Ja, maar ja. Maar ah, ja. Ach ja. Hé, hey, we krijgen nog sneeuw. Ja, een beetje natte kledder natuurlijk. Natte kledder, dus ja. Van hier in Nederland ja. niet echt sneeuw. Nee. Het laat, nou ja. laatste stevige winter die ik me kan herinneren is uit de 70er jaren. Was dat 76 of zo? Ja, zoiets, ja. ja en in die daarvoor van... Nee, 20... dat was 79. 79? 79, okay. 80. Oké. Okay. Ja. Dat maar weet goed, ik. en die daarvoor was 63? Daarvoor was 63. Maar dat was natuurlijk echt winter. Ja, ik kan ja. me als kind niet anders herinneren dan dat ja. er elke winter sneeuw was. En dat ja, er elke dat winter lof. vroor. Ja, Alleen waar Nederland nooit echt kampioen is in geweest. Dat komt natuurlijk ook door de, door de luchtstromen. Is dat het hier en sneeuwt en vriest tegelijk. Dat is dan wind naar het zuidwesten. Dus nul graden of boven nul. En dan wil het wel wat sneeuwen. Het wordt ook een van die bagger natuurlijk. Ja. Dat is dan wel weer jammer. Jij bent jaren jaar een weerman geweest, hè? Ja. ja. Dus even kijken wat Google. Hey Google. Hey Google. Hey, goeiemorgen. Wat What can voor je for Ze gaat er geen z'n engels praten. Ja. Hey Google, wat is het weer vandaag? Vandaag valt er plaatselijk een bui in Zandvoort met een maximum van 7 graden en een minimum van 4. Hé, hey. Dankjewel het Google. is 7,5 bewolkt. Zie je het? Ja, het werkt. Het werkt, heb ik Gaat ze opeens het Engels praten? Dat is een raar vraag. Ja, is dat... dat is inderdaad, ja, maar die gaat mee met de tijd natuurlijk. Ja, zullen we eerst eens een plaat rijden. Geen, laten we maar doen, dan kan ik een bakje koffie maken. Dat zeg ik. Beetje ontbijt, niet onbelangrijk. Niet onbelangrijk, waarom hoor ik niks? Hij doet, ik hoor. Frank, komt hij aan? Komt ie aan? Wacht even hoor. Het is altijd een technisch ge gegeven. Ge, het blijft live radio. Het blijft radio. En de live luisteraars weten wat dat betekent. Nou, dat weten ze zeker. En eh. Uh... Huppakee, zie je, we hebben het wel. Gaat wel. Hier is Supertram. Muziek hierbij uh, ZFM. Dit was uh, natuurlijk Supertramp en uh, Breakfast in America. En wij hebben hier uh, Breakfast in Nederland. En vandaag is DJ Swemeljaar. Uh, Frank, wist je dat? Ja, ja, ja. Hij, uh, hij, hij verjaard. Hij staat zelfs uh, in het, uh, in het uh, uh, Wikipedia uh, verjaardagslijstje. Uh, ja, dat is mooi. Dat nou, is dat spenden. is toch leuk die spenden. Van de wereldvermaarde Holiday Rap. Ja, die kennen we nog. Ja, ja in drie. Wil ik of 57 landen nummer 1 gespeeld. Nee, joh. Ja. En hij heeft er niets aan overhouden. Nou, hij minder dan andere <laughs> mensen dat voor hem hebben geïncasseerd. Ja, bijzonder. Ja, ja. ja dat is echt ongelooflijk. Er zijn ja. niet veel artiesten die dat kunnen zeggen, denk ik. Ja, nee, nee, nee, nee. Buiten nee. misschien Michael Jackson en een nou, ja, dingetje. Maar. <laughs> <laughs> ik weet nog wel, want vroeger was hij uh, automonteur. Hè? Ja, heel vroeger. Ja. ja, en toen had ik die, uh, uh, ik had een Datsun. Dat een 2, 280 ZX. Ja, prachtig mooie auto prachtig mooie auto. En die had ik dan in, in uh, onderhoud bij uh, een datse garage in Hilversum. En daar uh, werkte. Uh, waar, uh, ja? ja? daar werkte uh, Sven. Sven. En die, uh, die lag dan onder bij de auto. Jeetje. En dan, uh, zo, da daar ken ik hem eigenlijk van. Oh. En later ja, is die, heeft hij die, die plaat gemaakt. En toen, uh, ja, toen was je opeens een bekende Nederlander. Ja. En, uh, ja. Jeetje, het is geweldig. Ja. Weet je dat in 1958, uh, Frank, in België. De hoogste etmaalsom van neerslag van 24,2 mm is gevallen. Ach. Dat is een 58 al. Ja, ja. En toen konden ze nog niet zeggen het komt door het klimaat. Nee, nee, nu nee, nee. is nu komt alles kom door het klimaat. Hè? Door de nu opwarming is alles van de door de het klimaat. Ja. Nou, voorlopig vind ik het wel een ja. zegening, die opwarming van de aarde. Want het scheelt dus stookkosten. Wat heet? En al die mensen die zogenaamd zo zijn begaan met het milieu... die moeten ook blij zijn. Want er zijn honderden duizenden tonnen met zout die nog niet zijn uitgestrooid. Hé, hey, wat anders heb je die, die, die, die, dat filmpje gezien... van die mensen die met een Tesla naar de wintersport gaan. Ja, oh. lekker opladen onderweg. Huppakee. Hup, ja, met z'n dingen wel... aan het snoer. Je moet wel een weekje extra vakantie nemen. Ja, nou, dat is een van de redenen... waarom ik nooit in zo'n spijkzaal... Maar is het, het is echt het bizar. Is het... Bizar. En dit is, is dit... Het begin, ja, dit is nog maar het begin. Ja, dat is nog maar het begin. En straks krijg je natuurlijk een situatie dat er bijna geen stroom meer is. Nee, maar dat, dat gaat dus nu al gebeuren. Ja. Want dadelijk, als uh, wat die gekken daar willen in Den Haag over dertig jaar iedereen uh, inderdaad, elektrisch kookt en om zes uur thuis komt en het autootje aan de stekker dan smelt het asfalt van alle <laughs> kabels die liggen te smelten onder de, de, onder de grond. Ja, dat gaat niet goed en, komen. Dat gaat helemaal niet goed komen. Dus nee. Maar ja goed, dat soort drammerigheid... Uh... Nou ja, dat zien we dan wel, Frank. Ja, ja natuurlijk. Ach, als je neemt, dan neem je het toch gewoon een dieseltje mee. <laughs> <laughs> toch? Ja, natuurlijk. Dan koken we toch gewoon op diesel? Ja, natuurlijk. Dat kan ah, ook ja. nog. Heb je, ik, gisteren was bij Radar even een, uh, een verhaal over de mensen met zo'n warmtepomp. Maar dat ja. is toch ook wat, zeg. Dan wil je niet in je huis hebben, zo'n ding. Maar wat dan? Zo'n manshoog apparaat, Ja. En die levert feitelijk alleen maar een beetje warm water. Niet eens echt goed heet water. Maar die is dus niet geschikt om je appartement te verwarmen. En zeker niet voor vloerverwarming. Okay. Dus een of andere bouwbedrijf heeft daar een voormalig kantoorpand verbouwd tot woonunits. En die hebben daar gewoon per unit zo'n apparaat neergezet. En er zijn mensen die moeten gewoon het einde van het jaar 12, 1500 euro bijbetalen. En die zitten al op 500 per maand. Hè? Nee joh. Ja. Holy en niemand doet er wat aan. En de verhuurder is in gevelde veeg te bekennen. Oh, ja, dat is Dus ja. Het is wel mooi dat ze dat soort dingen aan de kaak stellen. Ja. Uh, en ik hoop dat voor de mensen dat er iets aan gedaan gaat worden. Maar ik was wel even blij met mijn nieuwe gasgestookte keteltje. Nou, dat heb ik ook. En ik heb tegenwoordig heb ik er een, een, een, een, een, een, een, een, zo'n thermostaat op. Zo'n nest -thermostaat. Ja. Ja, het is geweldig. En nu ja. is er niemand thuis. En wat zegt hij dan? Hey, goedemorgen. 20 graden in de woonkamer en dan zet ik hem... Uh, en denken we nou, laat ik hem nou even op eco zetten. Huppakee. En dan uh, gebeurt er helemaal niks. Nee. Weet je wel? En dan uh, straks gaat hij... Hij gaat sowieso, als er niemand thuis is... gaat hij op een eco-stand. <kuggen> dan wordt hij nooit uh, kouder dan 8,5 nee. graad. En uh, dan verwarmt hij ook niet. En, dan, uh, en dat scheelt uh, inderdaad een hele hoop geld. Ja, zeker. 1 ja, graad kan al een aardig verschil maken. Ja. Maar zeker met dat soort uh, kansloze apparatuur. En wij hebben bijna nooit dat ding aan... Echt zelden, omdat je, je appartement is natuurlijk sowieso wat warmer. Ja. Weet je, wel? je hebt onder en boven uh, uh, mensen die uh, ook stoken. Dus uh, ja, wat dat betreft is het wel een, uh... een fijner rikje. Ja, zeker. Maar uh, wat niet zo'n fijner is, daar gaan we het dadelijk over hebben. Die man in Bad Nieuwe Schans. Die elke dag als hij wakker wordt in zijn tuin kijkt... en ziet dat een van de grote hond haar een vaas heeft gedraaid. <laughs> maar daar gaan we het dadelijk over hebben. Daar gaan we dadelijk over hebben, dadelijk over hebben Frank. En uh, we gaan nu eens even, even een beetje luisteren... naar de leuke, leuke en, en spannende muziek hier bij ZFM. Het Geluid van Zandvoort, ZFM, dames en heren. Nieuwe naam, nieuwe kansen, nieuwe ronde. Het Geluid van Zandvoort, 24 uur per dag. Hier is Toto, 99. De lange uitvoering van uh, 99, van Toto. prachtig, hè? Prachtige muziek van Toto, absoluut. Ja. Speel jij nog wel eens mee in de Toto? Nee, nee. Dan <laughs> nee, moet je altijd op 99 stemmen. Oh, oké. Okay. Heb ik gehoord. Oh. Heb ik gehoord. Ik ben niet zo'n gokker. Ben jij gokker, Frank? Nee, nee, nee. Nee, he? Nee, dat is niet aan mij besteed. Nee, aan mij ook niet. Nee. Maar uh, nog even over Bad Nieuwe Schansen. Die man die werd dus helemaal achtelijk... Elke nacht een, uh, draait er een hond een vaas in zijn tuin. Een drol. Een drol. Ja. En uh, die heeft nu een uh, enorme beloning uitgeloofd. Van uh, 50 euro. Goed, hè? Ja, voor degene die dus kan uitvinden welke hond het is. En, uh, en van wie die hond is. Van wie, van wie die hond is. Maar uh, ja, dus natuurlijk in Zandvoort vind ik, helaas moet ik constateren dat in sommige wijken ook nog wel erg veel uh, honden op straat ligt. En dat is jammer. Ik zie gelukkig wel heel veel mensen ook met het bekende rode zakje, mm -hmm. om het allemaal netjes op te ruimen. Maar ik kom er nog te vaak tegen dat zo'n hond gewoon een vaas op de stoep draait. en Maar mensen dus vervolgens weer instappen, en wat gewoon niet prettig is. Want dat had die man in Bad Nieuwe Schans ook, Want als je dus de tuin gaat maaien... Ja, dan kan je lachen. En dan kan je lachen, dan... Uh, ja springt de stront in het rond. En dat wil je niet <laughs> hebben natuurlijk. Dat wil je niet hebben Frank, half negen. Ik uh, zeg, zeg het even tussendoor. Maar het is ook, uh, want er is laatst een honden... de grootste honden, uh, uh, uh, hoe heet het geweest, op het strand in Zandvoort. Maar de 400 honden, wat denk je dat er gebeurt? Ja, nou, nou, nou, die worden allemaal gelegd op strand. Die worden allemaal gelegd. En, nou. en nou, kilo's en kilo's nagerheid komt, komt daar los. Ja, ik ben er ook niet zo'n fan van. Nee, ja, ik vind Malteser... het prima. De hond is hartstikke leuk en hartstikke ja, lief. Tuurlijk. Maar je, moet er, ja, je moet er wel uh, ja. uh, uh, netjes voor... Uh, voor uh, ja, je moet het netjes opruimen ja. Wat nogmaals gelukkig de meeste Zandvoorters doen. Ja. En, uh, ja. en het is natuurlijk eenmaal zo dat er uit een Maltese drukkoeriertje... minder stront komt dan uit een Anatolische herder. <laughs> ja. Dan hebben ja. we die niet in Zandvoort. Tenminste, ik heb er nog nooit <kwijnt> in gezien Maar dat is een soort formaat pony. He, heb je die echt? Ja, dat is de <laughs> grootste hond, hondenras ter wereld. volgens mij nee, De Anatolische herder, ja. Ja, dan heb je nog leeuwenbergers. Ja, ja, maar die zijn toch een maatje kort. Meen je dat? Ja, ja, ja. Ach, nou dat heb ik nooit geweten. Grappig, grappig, Ja, ja. Nou Frank, wat hebben we nog meer allemaal in het nieuws? Uh... Ja, er zijn natuurlijk weer uh, enkelbanden hè, die je kan uh, proberen. Maar er zijn niet veel TBS'ers die er gebruik van willen maken om een nieuwe enkelband te testen. Bijzonder, hè? Ja, ja. Maar ja goed, het is toch een kinderspel om zo'n ding door te knippen... en om er alsnog vandoor te gaan. Nou ja, dat gebeurt dat natuurlijk geleken, ook. Ja. ja, wat dat betreft. Hé, <laughs> uh, hey, de opnames van Mission Impossible 7... met, uh, met uh, hoe heet die, uh, fijne, fijne, fijne Rick... Die, uh, die is uitgesteld vanwege het, uh, het coronavirus in Italië. Hey. En uh, de, de, de eerste opnames, nou, ja, dat zou je doen zeg. Dat is natuurlijk, uh, ja dat kost een beetje geld met Tom Cruise... Ja. En uh, het zijn bijzonder uh, populaire films. En, en die zouden op 23 juli 2021 in de bioscoop uh, draaien. Ja. Maar de kans dat het een, een half jaar later is, is best uh, aanwezig. Ja, ja, misschien zijn er nog dan niet zo heel veel mensen die naar de bioscoop kunnen gaan. Omdat ze nog thuis zitten in afwachting of ze wel of niet het virus hebben. Nou, er gaat er wel een hoop gebeuren. Ook met de Grand Prix. weet je, de China is nu al afge, afgewimpeld. Ja. Ik denk dat de kans dat, uh, uh, dat, dat uh, Italië wordt... Uh, uh, wordt, wordt uh, Want wanneer uh, wordt dat verreden? Italië? Wacht even, dat zal ik even kijken, Frank. Wanneer wordt Italië verreden? Even kijken. Want de eerste is natuurlijk op 15 uh, in Australië. Nou, Australië heeft nog een... En dan Bahrein is ook al... Uh, het. Uh, uh, ge oh ja? Ja, Bahrein ook al. Oh shit. En dan uh, Vietnam. Nou, daar heb ik nog niks van gehoord. En dan is het uh, China. Nou, die is uitgesteld. En dan is het uh, uh, Nederland. 3 mei, toch? 3 mei, ja. ja. ja de baan wordt wel mooi, hè, G. Ja, staat hè? toevallig vandaag in de relbode, de telegraaf staat hier een, een prachtig uh, plaatje... van hoe het circuit eruit komt te zien. Kan ik dat eventjes op? Ja, je had er lichtjes lopen uh, dit weekend. Heb oh. je uh, uh, uh, het van gehoord? Nee. Nou, dat, is, uh, een, een, een, uh, ja, dat schijnt oh. heel erg leuk te zijn. Ik heb, ik heb zelf niet meegedaan... Helaas. En jij had de buikloop van het weekend. Ook Ik heb de buikloop. Het is een hele, hele nieuwe tocht. De buikloop. Ja. <laughs> het is een beetje een geurige... Ja, dan, dan blijf je naar het toilet lopen. Een geurige eigenlijk. route. Ja. Ja, eigenlijk ja. is de ziekte van Le Mans. De geurige route, ja. ja. 24 uur per dag de race, ja. en, uh, Maar dan... Uh, uh, waar hadden we het over? Over de, over de, de lichtjesloop. Oh ja, de lichtjesloop. En uh, daar, daar is dus... Uh, uh, Siska, mijn, mijn, uh, mijn vriendin, die heeft uh, uh, er overheen gelopen. Dus ze zegt, nou, dat is niet normaal. Die kombocht kan, uh, kan je bijna niet op lopen. Want dan glijd je naar beneden. Holy shit. Zo'n... Zo. N, zo, n, uh... zo. Maar hoeveel graden is dat zoiets? Zo uh, we, we, we, volgens mij iets van... 90 graden? Nee, nee, nee. <laughs> je moest heel hard, ik ja, dat moet je heel hard Ja, moet je heel hard nemen. Nee, ik weet niet hoeveel Ik ja. Volgens mij iets van 20 of zo. Ja, ik vind of, het wel een mooie staal. Of 13 ik. of... Ik vind het wel geweldig. Ja, wat We heet. We onderscheiden ons daar ja. ook direct mee. Dus niet alleen de, de terugkeer van de Formule 1 in Zandvoort. Ja. Maar ook op wat voor een baan mensen. Het is waanzinnig. Ja. En dan uh, 10 mei is het uh, Spanje. 24 mei Monaco. Dan is het 31 mei, eerste paasdag. Dan uh, 7 juni, Azerbeidzjan. Azerbeidzjan komen, ben ik, ga, ben ik weg. Hè? Nee. En dan uh, zitten wij in, uh, in Spanje. En dan is de Grand Prix in Canada. S'avonds om 8 uur. Dan is de 28 e in Frankrijk. Paul Ricard, het meest saaie circuit van uh, de... Van de hoe heet het? Dan gaan we naar Oostenrijk op 5... Uh, nou, daar zijn we al ja. een... Dan op 19 juli in uh, Engeland. En dan op 2 augustus Hongarije. 3 en... Oh nee. Nee, dan is de... En dan België is 30 augustus. En 6 september pas Italië. Oh, Oké, okay. nou... Dus nou, de kans dat daar... Dat het, ik denk dat dat dan wel een klein beetje... Ik denk dat het is overgewaard. Nou ja, dan moet het wel, eens, dan moet het ja, wel wat het is gevonden worden. Ja, er is misschien hebben. hopelijk een remedie tegen. Ja, hè? Ja. Ik weet het niet. Maar... Heb jij nog niet uh, niks gevonden? Nee, ik, heb dan, ik, heb, ik zit wel te zoeken steeds, maar ik heb nog niets gevonden. Nee. Heb je in je, in je, in je, nee. uh, in je ja. kastje gekeken? <laughs> je... Nou ja, laten we hopen dat het aan Zandvoort in Nederland vooral voorbij gaat. Nou, dat hopen we zeker, ja. Want uh, ja, dat, uh, dat gaat nog wel te worden, denk ik. Ja, ja goed. Maar we kunnen er niets aan doen. We kunnen, we kunnen een plaatje draaien, gij. Ja, we kunnen een plaatje draaien. Zullen we dat doen? Bijvoorbeeld extra vrolijkheid om de dag te beginnen. En dit zijn dan. Wacht even, ik moet even. Hij gaat dan in de slaapstand. En dan gaan we kijken wat er nog meer te horen en te voelen. is. En te luisteren volle. Hier is Michael Boblee. Frank. Blabla. Lost. Michael Brulé. En believe it's over. I'll watch the whole thing.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 Darkness has won, and babe, you're not lost. And the world's crashing down, and you can't well bear the cross. I said, Baby, you're not lost. Mooi En zo gevoelig. Last van Michael Boublé dames en heren, bij ZFM, 24 uur per dag. Het geluid van Zandvoort. Dank je, Michael, dank je. Mooi gezongen, mooi gezongen, goed gedaan. Ik ben trots op je. Nou, uh, nog even terug te komen over de banking van, uh, van de bochten in uh, Zandvoort. Uh, met een banking van 18 graden, omgerekend zo'n 32 procent... zal de laatste bocht van Zandvoort... Uh, circuit. Dus de laatste bocht wordt uh, uh, uh, rechthand. Uh, twee keer zo stijl worden als de bochten van Indianapolis... Motor Speedway en wie Indianapolis en de Formule 1 in één adem zo. noemt. Denk al snel terug aan de Amerikaanse Grand Prix van 2005. En vorige week, uh, lees ik hier, is de laatste laag asfalt gelegd. Ja. En volgende week dan gaat uh, Max eens even kijken hoe de baan is. Ja, als die kan. Als die kan. Ja. Dat uh, ligt er een beetje aan. En, uh, en anders wordt het uh, volgens mij uh, Arie Luijendijk. Aha. Gaat dan de eerste ronde. Uh, okay. De eerste ronde. Dat ja, is natuurlijk ook een Arie Luijendijk bocht. Ja, de wordt Dat is de uh, Arie, rechte eind, Ja. Dat is de Arie, ja, Arie de, de, de ja, ja, de ja, ja, En die heeft natuurlijk ook nog wel wat betekend in de autosport. Uh, uh, dat kun je wel zeggen voor Nederland. Ja. En, uh, toch zijn die Nederlanders toch bizar hè? dat er af en toe iemand naar boven uh, komt drijven. En, en uh, ja. Ongekend. Ongekend. Heb jij nog gekeken naar de testweek van de Formule 1? Nee, dat heb ik niet. Nee, nee. Ik, ik moet bekennen dat ik uh, eigenlijk... Uh, meer geïnteresseerd ben in de hele entourage... die dat voor zand voor te mag uh -huh. brengen. Hopelijk, in positieve zin. Dan dat ik nou een echt een fanatieke Formule 1 aanhanger ben. Ik volg het uh, een beetje van, van de zijlijn. Ik ben niet echt heel fanatiek... maar ik vind het wel prachtig dat het... Uh, Terug is in Zandvoort na zoveel jaar. En uh, ja, dat Prins Vastgoed daar natuurlijk uh, zijn nek voor heeft uitgestoken... en wellicht nog meer dingen. Ja, zeker. Dat is, zeker, zeker. Het is, uh, ja, het is heel, een hele hulde, prestatie, hulde. Hulde. Wel, ja. En de mensen ook die natuurlijk ook het weer mee hebben gehad, gelukkig. Ja. Ook weer een positief effect van de, de global warming... is dat ze hebben kunnen doorgaan met de, de herstructurering van het circuit. Ja. Want voor hetzelfde geld hadden we een winter uit 1963. Uh, niet echt denkbaar nu meer. En waarbij het gewoon weken achtereen min 10 graden is. En dan graaft het ook niet lekker. En als het doet, het niet zo goed dan als het gelegd moet worden. Dus weet je, al met al de positieve ontwikkelingen. Toppertje, toppertje. Voor de voorbereiding, dus de weergoden zijn ons ja. in ieder geval gunstig gezind, gey Nou ja, om even terug te komen op de, uh, uh, op de wintertest. Uh, dan krijg je een beetje een indruk van hoe die auto's uh, nu zijn. En uh, nou, Mercedes natuurlijk weer snel. En, uh, maar Max heeft uh, heel veel ronden gereden was niet zo uh, snel, uh, maar daar zijn ze niet mee bezig geweest. Dus ze, hij heeft geloof ik uh, 180 ronden gereden, zoiets. Oké. Dat is een anderhalf Grand Prix, hè? Even zo, op een ochtendje. Zo. En, maar uh, om de boel te testen? Of om wat? de boel te testen, ja. ja. Om te kijken wat die auto's kunnen. En, ja. uh, en dan vanaf morgen... Uh, gaan ze weer uh, een, een drie dagen testen. En dan schijnt dan toch wel uh, de situatie te komen... Dat, uh, dat Red Bull wil laten zien hoe snel ze zijn. Ja. Dus ik ben zeer benieuwd. Ja, want er zijn natuurlijk wel stappen gezet met de, de nieuwe, uh, nieuwe techniek. Ja, dat kan je zeggen. Bull, ja. Ja. Ja, dus, maar je ja, had het sowieso... Uh, ik, ik, ik heb het een, een, een paar jaar geleden van dichtbij mee mogen maken. Die, uh, en toen was het al uh, bijzonder dat een zescilinder uh, motor van uh, 1600 cc... 1000 pk eruit kan ja, persen. Dat, dat vind ik zoiets ongelooflijks, die techniek. Ja. ja, Ja, en als je dan bedenkt dat uh, een, een achtcilinder uit uh, de leuke jaren 60 en 70, gewoon met zijn uh, 7,5 liter maar uh, 300 pk eruit stoot, en later 190 pk toen de, de emissie uh, zijn intrede deed. Dan is het wel verbluffend wat mensen uit een motortje van een liter halen. Nou ja, kijk, je, je, de gemiddelde persoonauto tegenwoordig. Nou, mijn persoonauto heeft drie cilinders. Drie cilinders, ja, dat is toch ongelooflijk. 1400 cc. Ja, vroeger in, in onze tijd, toen wij net het rijbewijs hadden gehaald... als je 1400 cc had, was je een loser. Maar had je een brommer? Ja, en dan had je tenminste nog... Nou, Brommer had geen vier cilinders, maar... Een autootje met vier cilinders, met 1400 cc dat was toch een beetje triest. Ja, was sneu. Het begon bij 1,6, ja. 1,8... Ja. en als ja. je twee 2 liter dan was je al een beetje was je de, al een, de Ja, was ja. je de bink. Ja, ja. ja. ja dat klopt. Ja. Maar ja, dit is dan met een dubbele turbo... en een intercooler, ja. en uh, weet ik van wat... Maar, maar nog altijd beter dan die elektrische shit. Nou ja, zo, ja... Ook. Bedoel, nou, buiten dat het milieuvervuilend is en wat, wat iedereen zich enorm in vergist is, de, is de, uh, de problemen die het met zich oplevert. Er zijn nu uh, uh, uh, je kan uh, zakelijk een, een auto, uh, uh, weet je wel, dan, dan nemen ze Tesla zakelijk. En dan is zijn er nu al bedrijven die dan in de vakantie je een gewone auto meegeven. Want, ja. ja, die Tesla heeft natuurlijk uh, op vakantie ja. geen nut. Nee. Dat is natuurlijk helemaal drama. En, en, uh... Nou, dat zag je wat je net uh, melde in Duitsland. Ja. Lange files voor een laadpaal. Nou, ik moet er niet aan denken, joh. Ik ga echt niet in zo'n ding zitten. Nee, en dan moet je ook nog uh, per. En dan moet je een half uur, ja. drie kwartier even wachten tot, uh, dat ja. er wat in zit, hè? Ja. En dan, kan, ja, je weer, dat, dan ja. kan je weer 350 kilometer verder. Ja. En dan krijg je het gezeik weer opnieuw. Ja, het is puur een uh, financieel verhaal, natuurlijk. En de mensen die. Uh... Hebben ja. helemaal niets met het klimaat, want die rijden niet uit altruïsme voor het klimaat met zo'n auto. Die rijden puur om financieel gewin, wat ik me heel goed kan voorstellen ook. Maar dan nog, je moet jezelf niet te veel verloochenen, natuurlijk, om in Tesla te gaan zitten. Het kan ook nee. gek worden, allemaal. Hey Google, wat vind jij van een Tesla? Ik heb bij je in de buurt een aantal Tesla-locaties ja. gevonden. De eerste is Tesla op Pieter Cornelis-Hoofdstraat 29HS Amsterdam. Nou, dan weet je dat. De ja. tweede is Tesla op burgemeester Stramanweg 122 Amsterdam Zuidoost. Oké, okay. te vuur en de te De derde slaan. is Tesla Store op Nekar 16 <laughs> Den Haag. Zo. Nou, dat is lekker. Hé, hey, Google. In je mand. Waar, waar kan ik mijn Tesla uh, opladen? Ik weet nog niet hoe ik hierbij kan helpen. Zie je? Ik okay. ben nog aan het leren. Dan krijg je dat geladen. Ja. ja. Wanneer heb je examen? <laughs> het, is, uh, het is kwart voor uh, negen geweest uh, dames en heren. Hier bij uh, ZFM en, uh, ja uh, we zitten op de FM op uh, 106,9 Frank. 106,9 G. Op de kabel op 104,5 Frank. Kijk. En ook nog Ziggo ook kanaal 40. Dan weet je dat kan je het ook zien. Ja. op uh, www.zfm-live.nl dan uh, daar staat er een camera op en, uh, bij ons. En dan, uh, dan kan je zien wat wij uh, allemaal van onzin uitkramen. <laughs> ja. Hartstikke leuk. Zullen we een liedje doen? Doe maar, G. En, uh, even kijken hoor, Frank. Ik moet even de boel weer opstarten. Ja. Dan hoef ik jou niet te vertellen hoe dat werkt, hè? En buiten het coronavirus, G... Moeten we ons ook opmaken voor een uh, springhanenplage. Ach, ook nog? Deze zomer, ja. Je meent het. Het Zo zou kunnen zijn dat ze ook deze kant op komen die springhanen. Meen je dat? Ja. Heb ik, jij ze ik, ge kom, heb ik kom gebeld? komen niet met bootjes. <laughs> het, uh... <laughs> heb jij ze gebeld? Ze zijn onderweg. <laughs> <laughs> nu al. Nu al, ja. Oh, god god god god god god. Hier is Elton. John. What am I gonna do to make you love me? What have I gotta do to make you care? What do I do when lightning strikes me? And to wait to find that you're not there? I gotta do to be heard. What do I say when it's all over? Sorry seems to be the hardest word. It's sad, so sad. John bij ZFM en uh, sorry, seems to be the hardest word. Kopje koffie erbij. Ach jongens, één groot feest. Tien voor uh, negen hier bij uh, ZFM. En, uh, maar wilde jij het nog uh, ook weer over hebben, Frank? Nou, we hebben natuurlijk, we kennen al de processierups... die vorig jaar in, uh, van zich heeft laten spreken. Maar nu wellicht komende zomer ook een uh, springhanenplaag in Nederland. is niet ondenkbaar. Want uh, ja, in het oosten van Afrika vooral zijn de beestjes erg actief... Ja, hè? Maar uh, ja, die kunnen natuurlijk zomaar uh, de, de, de Mediterranean oversteken. En uh, dan gaan ze naar Nederland. Ja, wie wil dan niet naar Nederland? We zien dat meer dan honderdduizenden per jaar komen al deze kant op. Alleen de meeste daarvan vliegen niet. Maar denk je dat ze ook naar Zandvoort komen? Uh, ja, als ze eenmaal weten dat de Grand Prix hier is... <laughs> dan is het niet denkbeeldig dat, uh, dat er springkaren komen. Je weet het niet. Nou ja, je weet het zeker niet. Maar... Nou, ik ben een tijdje springkaren geweest, maar ik zat graag in Zandvoort. <laughs> Even kijken hoor Frank. Uh, er zijn die dingen die je moet even, even in de gaten houden. Maar jij, uh, ja, ja, jij leeft nog de, de gewone ouderwetse krant hè, van papier? Ja, ik, ik ben niet zo'n modernist. Ik vind uh, een papieren krant vind ik overzichtelijk. Dat is weer tastbaarder. En dat scheelt mijn hoop uh, ergernis om dat digitaal allemaal voor de dag te trekken. Ja. Hey, uh, heb jij wel zo'n plenken gedaan? Plenking? Planking, wat is het ook weer? Dat is, moet je op je uh, ellebogen oh, Godzijf, en met je ja. tenen. En dan uh, moet je, dat is best zwaar hoor. Uh, wij doen dat regelmatig op de sportschool. En, uh, en een Amerikaan van 62, die breekt het wereldrecord acht uur en een kwartier. <laughs> ja. Acht uur, nou dat is niet normaal. Nee, dat is inderdaad niet normaal. Dat is echt niet normaal. Hey, na afloop had de 62-jarige ex-marine nu nog voldoende, voldoende energie... om zich 75 keer op te drukken. <laughs> Goed, hè? Ja, ja, dat is niet voor iedereen weggelegd. Voor dat mij in niet... ieder geval niet. N nou, nee. Ik, nee, ik hou het ook niet zo lang vol. Maar uh, ja. Hey, en die uh, Kobe Bryant, heb je die, hebben dat uh, een beetje meegekregen? Oh, nee, nee. Dat is die, uh, die bekende basketballer... die uh, met een uh, uh, vliegtuigongeluk is uh, overleden onlangs. Oh. En ik zag gisteren uh, uh, een programma over hem. Uh, en die man had zoveel talent, dat was niet normaal. Die, die flikkert alles in ja. die basket. Ongelooflijk. Die was zo goed, die gozer. Ja, ja. een beetje, beetje dat wij ook hebben, zeg maar. Ja, maar dan anders. Anders, ja. <laughs> ja, de, en, en uh, ja, dat zijn dan uh, ja, bijzonder. Dat was heel bijzonder. En ja, die Weinstein, hè? ja. Ja. Wel een goede act met het looprekje van hem. Nou, het is er niet te geloven. Ja, maar dat, ik weet niet of het veel uithaalt. Nee, nou, nee. waarschijnlijk niet. Nee. <laughs> hij is nu met de hartkloppingen opgenomen in de ziekenhuis. Hè? Oh. Want hij uh, kon het allemaal niet meer aan. En met die wijven wel uh, een beetje lopen knoeien. Ja. ja. Zo'n oude smeerlap. Ja, als iedereen uh, zag, zakte het bloed al in zijn schoenen. Nou, nou, nou, nou. Ja. ja. Hé, hey, nog even wat anders. Uh, Frank, dat, dat uh, verhaal van de marinierskazerne in Zeeland... Hè? Ja. Wat vind jij daar nou van? Ja, het is natuurlijk weer pure lafhartigheid van de overheid. Die het allemaal laat afhangen van een paar mariniers die zeggen niet te willen verhuizen. Ja. Ik weet niet of je doet dat. En in elk geval hebben ze voldoende verwachtingen gewekt voor de provincie Zeeland. om dat daar van de grond te tillen. In het, de, de, de, de plaats van Michiel de Ruiter, als het ware. En dan gaat het ineens niet door. Ja, ik, ik, het spijt me dat ik het zeg. Het is natuurlijk niet eenvoudig. Hè. Laten we dat vooropstellen stellen om een land te regeren. Maar. Daar wat er nu allemaal in Den Haag rondwaart, ik weet het niet. Het ja. komt allemaal niet echt geloofwaardig over. En, uh, dus natuurlijk net als met de, de opvang van, uh, van asielzoekers. Dat is met het plaatsen van windmoletjes. Er staan er, er, er niets bij de overheid uh, in de tuin hoor. Nee. Het is allemaal weggemoffeld in, ja, in, in uh, Groningen en Friesland. Tuurlijk. En in Zeeland, van, zoek het uit, daar gaat alle rot zo heen. Ja. En het wordt allemaal de mensen daar door de strot geduwd. Ja. Want ik denk ook niet dat Rutte naast een AZC woont. Om nog even daarop te betrekken. Maar er wordt ons van alles door de strot geduwd. En dat is wel een beetje een zonde. En zo ook uh, dat de uur dan het hele Zeeland verhaal wordt afgeblazen. Ja, ik weet het niet. Dat, uh, daar gaat niet echt uh, leiderschap van uit, vind ik. Nee, nou ja, ja je doet er zo weinig aan. Hè? En anders moet je er zelf gaan zitten. Maar ja, voordat je daar zit, dan uh, moet, er, moet er ook nog wel wat gebeuren. In Zeeland bedoel je? Toch? Ja. ja, je hebt er nog wel de ruimte, denk ik. Je hebt er nog wel de ruimte. Het is mooi hoor, ja. Zeeland. Ja, dat is prachtig. Echt bijzonder. Heel uh... erg mooi, ja. Ik doe er een muziekje onder, Frank. We hebben nog uh, een minuutje of vijf voor het, uh, het zoveel is. Wat een vrolijk deuntje. Een vrolijk deuntje is, kan nooit kwaad. <laughs> een ZFM-deuntje. En dit is nou het geluid van zandvoort, Frank. Hoor je dat? Ja, wat een mooi geluid. Kort Dreyer. Van Zandvoort. Kort Dreyer. die regelt dit. Oké. Okay. Ja, je kent hem. Ja, ik ken Cor. Ja. En hier is Amy. Amy Heuswain. Ja, en we gaan zo uh, nieuwsverkeer weer. Ja. Enzovoort. Amy Heuswain. En we zijn weer terug naar het nieuws.